Kamp trekt er geen extra geld vooruit, maar haalt 600 miljoen euro weg bij de hoge inkomens. De twee grootste vakbonden binnen de FNV hebben laten weten dat ze tegen het pensioenakkoord blijven. Volgens FNV-bondgenoten en advocabo biedt Kamp geen echte oplossing voor mensen die op hun 65ste willen stoppen met werken. De bonden benadrukken dat de FNV niet namens hen spreekt. Ook zeggen ze dat er geen sprake kan zijn van een akkoord als de twee grootste bonden binnen de vakcentrale tegen zijn. FNV Bouw is positiever en spreekt van een stap in de goede richting. Ook in de Kamer is kritisch gereageerd op de toezeggingen van Kamp. PvdA-leider Cohen is er onder meer nog niet van overtuigd... dat laaginkomens op een behoorlijke manier op een 65ste kunnen stoppen. Donderdag debatteert de Kamer over het pensioenakkoord.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 De vierkoppige commissie heeft ook opdracht gekregen onderzoek te doen naar hoe de verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen het Maastad waren verdeeld. Naar verwachting duurt het onderzoek een half jaar. Begin deze maand kwam het onderzoek naar voren dat er zeer waarschijnlijk drie mensen zijn overleden door de resistente bacterie. De Belgische premier Le wordt adjunct secretaris-generaal van de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Hij wordt eind dit jaar voorgedragen voor die functie.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 Radiozender Q-Music heeft een spontane inzamelingsactie voor KBF-kankerbestrijding gehouden en 60.000 euro opgehaald. Afgelopen weekend werden 500 collectebussen van het KBF in Den Haag opengebroken en de inhoud eruit gehaald, naar schatting zo'n 60.000 euro. Vanmiddag besloot DJ Jeroen van Inkel een actie op te zetten om het gestolen geld te vervangen. En dat lukte na 4,5 uur. De kraker in de Champions League tussen Barcelona en AC Milan... is geëindigd in een gelijkspel, 2-2-2. AC Milan kwam via Pato in de eerste minuut op voorsprong... maar daarna was Barcelona heer en meester. Door doelpunten van Pedro en Villa kwamen de Catalanen op voorsprong... maar vlak voor tijd maakte Thiago Silva uit een corner van Seedorf... de gelijkmaker voor AC Milan. Het weer, vannacht opklaringen, wolkenvelden en overwegend droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen af en toe een bui en minder wind...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 Er is zo langzamerhand geen wal meer te vinden of Johan Cruijff staat er te sturen. JJ okay, Goedenavond, welkom bij het Oog op dinsdag. Er mag dan vanavond een pensioenakkoord zijn bereikt. Dat betekent nog niet dat het een gelopen race is. Agnes Jongerius moet haar twee grootste bonden nog overtuigen. En minister Kamp de Kamer. Ik praat straks met hem. Er gaan geruchten dat Duitsland en Nederland overleggen over een faillissement van Griekenland. En u weet, in de paniekerige financiële markten zijn geruchten vaak self-fulfilling prophecies. We gaan het hebben over de mogelijke gevolgen. Voor mensen die te weinig talent hebben om topvoetballer te zijn... is er het computerspel FIFA 12. Dan kun je bijvoorbeeld geheel naar eigen inzicht... de vanavond gespeelde wedstrijd Barcelona-Milaan nog eens overspelen. Van commentaar voorzien door Evert de Napel en Juri Mulder. Ik praat zo dadelijk met ze. Maar eerst een overzicht van het nieuws van vandaag. Dinsdag 13 september. Het was een lange nacht voor de bobo's. Na 16 uur vergaderen was er nog steeds geen pensioenakkoord. We hebben 16 uur besteed over... In de onderhandelingen over het nieuwe pensioenstelsel, wat we allemaal noodzakelijk vinden. Aan de vraag op welke punten willen wij nu verbeteringen, willen we aanpassingen van het pensioen, pensioenakkoord. Dan betekent het ook van dat je het er over hebt om een nacht door te halen om het eens te worden. En ik dacht dat we dat ook wel bijna bereikt hadden. Als je op een bepaald moment herhalingen blijft verzanden, moet je stoppen. Het is het niet zo'n leuke boodschap voor u in ieder geval mevrouw Jong is het niet? Weet ik niet. Ga ik eens even goed naar ze luisteren. Ik heb zelf nog een paar dingen te zeggen. En na afloop zullen we graag vertellen wat we besproken hebben. En dat waren geen loze woorden. Kamp had nog een paar toezeggingen achter de hand. Zoals het verruimen van de mogelijkheid om te sparen... waardoor mensen in sommige gevallen toch met 65 jaar kunnen stoppen met werken. Dat betekent dat, uh, die punten, dat wij het over die punten eens zijn geworden. En ik ben van plan dat dus ook morgen aan de Tweede Kamer te laten weten. Maar FNV-bondgenoten en de Abfacabo vinden de toezeggingen onvoldoende. Ze gaan nu de politiek bewerken om alsnog hun gelijk te halen. En dan zouden ze wel eens de steun van de PvdA kunnen krijgen. Mensen met een laag inkomen en een beperkt pensioen... die moeten er op hun 65ste op een behoorlijke manier uit kunnen stappen. Er moet een goede overbruggingsregeling zijn... voor mensen die eerder hun baan zijn kwijtgeraakt. En we willen dat de verhouding jong-oud goed geregeld is. Het ministerie van Financiën ziet het faillissement van Griekenland... als onafwendbaar en bereidt zich samen met Duitsland daarop voor. Dat meldde RTL Nieuws op gezag van betrouwbare bronnen. Eerder stelde minister de Jager in het wekelijks gesprek met Frits Wester dat alle mogelijkheden worden onderzocht. Alle scenario's die nu enigszins denkbaar zijn, en zelfs de bijna ondenkbare scenario's, zijn we nu voor, voorbereid en ons aan het voorbereiden. Bondskanselier Merkel ontkent gewoonweg dat er aan zo'n scenario wordt gewerkt. Dat wordt niet passeren, daarvan ben ik zutiefst overtuigd. Het zal een zeer langer, schrittweiser proces zijn. Maar de Duitse topeconoom Hans-Werner stelt dat een faillissement van Griekenland wel degelijk de goedkoopste oplossing is. Het land wordt seit 2008 niet meer van de kapitaalmarkten financierd. Het wordt gefinancierd van de EZB en nu door die rettingspaketen. Dat kan ja niet immer zo verder gaan. En dan nog even aandacht voor de Jackie Tapes. Bijna een halve eeuw na de moord op de Amerikaanse president Kennedy zijn geluidsbanden vrijgegeven met openhartige gesprekken met zijn weduwe. In het interview met historicus Arthur Schlesinger stelt Jackie dat ze bijzonder boos was op Martin Luther King. Ze had van de FBI gehoord dat King orgies organiseerde en tijdens de begrafenis van Kennedy grappen had gemaakt. Of the tapes of these orgies they have and had Martin Luther King made fun of Jack's funeral and made fun of Cardinal Cushing and said that he was drunk at it. En verder beschrijft Jackie hoe ze tijdens de Cuba-crisis, ondanks de nucleaire dreiging, aan de zijde van haar man wilde blijven. And Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. De krant van morgen werd gelezen door Juri Stubinitski. Sommige bankiers hebben de hoop opgegeven. Griekenland is verloren. Bijna niemand durft zich er openlijk over uit te spreken. Maar Rabobankbestuurder Brugging deed het vandaag... en morgen doet het pensioenfonds PGGM het in het Financiële Dagblad. Volgens beiden is het een kwestie van tijd... voordat Griekenland zijn schulden moet afschrijven. Ook op Borrels en in de wandelgangen is de stemming volgens het FD somber. Een hooggeplaatste bron in de financiële wereld zou hebben gezegd... dat we het geld dat naar Griekenland gaat nooit meer terugzien... Het zijn volgens de krant bankiers en andere bestuurders die er een half jaar geleden nog heilig in geloofden dat Griekenland kon worden gered. De administratie van de Rotterdamse kunsthogeschool Codarts is een chaos, waardoor niet is na te gaan of studenten de afgelopen jaren terecht tentamens hebben gehaald of vrijstellingen en diploma's hebben gekregen blijkt uit een vertrouwelijke interne notitie die in bezit is van de Volkskrant. Ook zouden er studiepunten zijn gegeven voor vakken die studenten niet hebben gevolgd. Om vragen vanuit de onderwijsinspectie over administratie te pareren... heeft het bestuur een oud-medewerker van de inspectie ingehuurd om onderzoek te doen. Zijn conclusies voor intern gebruik zijn vernietigend. In Den Haag wordt morgen een opmerkelijke groep betogers verwacht. Advocaten, notarissen en rechters komen volgens Spits in hun toga naar het plein. Ze komen in actie tegen de verhoging van de kosten voor rechtszaken. Het kabinet wil de schatkist vullen door bijvoorbeeld de kosten voor familierechtszaken als scheidingen te verhogen van 250 tot 500 euro. En wie een hoger beroep wil gaan is straks 1200 euro kwijt in plaats van 280 er is niets tegen het vragen van een vergoeding, maar dit gaat te ver, zegt de orde van advocaten. Kleine gemeenten gaan de komende decennia het zwaarst gebukt onder het groeiende aantal dementerende ouderen. Volgens het Nederlands Dagblad zal het aantal dementerende in 55 gemeenten verdriedubbelen. Alzheimer Nederland zegt dat het niet zo gek is dat vooral kleine gemeenten de klappen krijgen. Want als mensen ouder worden verhuizen ze van grote steden naar rustige dorpskernen. Daardoor groeit het aantal mensen met Alzheimer harder in Drenthe dan in Rotterdam. Vooral in gemeenten als wijk bij Duurstede, Zeewolde en Vlieland... worden de problemen groot, zegt Alzheimer Nederland. Provinciale depots voor archeologische vondsten zitten overvol. Het komt allemaal door het verdrag van Malta uit 2007... waarin staat dat archeologisch onderzoek verplicht is bij elk bouwproject... Gemeenten en provincies moeten alles wat wordt opgegraven overdragen aan een stedelijk depot. En uit een rondgang van het Nederlands Dagblad blijkt dat ze behoorlijk uitpuilen. In Zeeland en noord brabant nam het aantal vondsten met de helft toe. In Noord-Holland sta je vrijwel onmiddellijk tussen de dozen met scherven, schedels... en zelfs een geraamte van een vrouw uit de Romeinse tijd. Sommige provincies denken er dan ook aan om sommige vondsten over een aantal jaar weg te gooien. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Lovers come to take away my heart And there ain't nothing I can do I'm walking around with my head up in the stars Lost and all alone without a you All the tears from my eyes Are like raindrops I cry A thunderstorm memory Oh yesterday's are gone but I'm still holding on to the promise of a dream And I have tried to see the world outside I had dinner and drinks with someone new She looked so fine, but she talked the whole time. So all I did was think about you. All the tears from my eyes are like raindrops that cry. A thunderstorm of memories. Our yesterdays are gone, but I'm still. The song Of a dream, Gregory Page. Nou, er is dus nog of weer een pensioenakkoord. En naast mij in de studio zit minister Henkamp van Sociale Zaken. Welkom. Dag, mevrouw Pollakke, dank u. Ja, hebt u zich gisteren van uur tot uur op de hoogte laten houden van de ontwikkelingen binnen de FNV? Nee, ik heb het toch maar een beetje laten gaan. Uh, zij waren op dat moment aan de beurt en zij moesten het goede besluit nemen. En daar kan ik tijdens zo'n vergadering toch niets meer aan doen. Nee. De maanden daarvoor heb ik natuurlijk uh, ja, bijna dagelijks contact gehad. Zowel met de bonden, uh, de andere vakcentrales trouwens ook. Maar ook de FNV vakcentrale en ook mensen van de FNV bonden. En met de werkgevers. Dus we hebben er echt hard aan gewerkt om te proberen het eens te worden. Ja, En wanneer besloot u dan uh, toch tot het finale tegemoetkomen van de vakbeweging? Nou, belangrijk daarvoor was ook de uh, behandeling van het pensioenakkoord in de Tweede Kamer. Daar zijn uh, moties aangenomen van uh, de Partij van Arbeid mevrouw Van Meijs samen met mevrouw Schouten van de ChristenUnie. Ja. En daarin stond extra aandacht voor mensen met lage inkomens. Dus en u had het al bedacht. Wat u vandaag hebt verteld aan mevrouw Jongerius... dat had u eigenlijk al in de achterzak. Nee, ik voelde druk van de Tweede Kamer. Van de motie die, in moties die ingediend waren met name door de Partij van de fractie die is belangrijk natuurlijk voor het pensioenakkoord. Nee. Ik voelde ook druk vanuit de MHP en vanuit de CNV en vanuit de FNV. En ik heb dus gekeken van... nou. Hoe kan ik uh, tegemoetkomen aan die dingen die toch breed belangrijk worden gevonden? Oh ja. En daar heb ik uh, veel over gepraat en veel naar gezocht. En ik denk dat we iets gevonden hebben waar we ze echt... Uh, zowel de mensen met zware beroepen als de mensen ja. met lage inkomens... Uh, belangrijk tegemoet zijn gekomen. Had ik nou gedacht hebben dat u medelijden had met Agnes Jongerius na 16 uur vergaderen? Ja, maar als ik ze vanmorgen om half zes uh, hoorde... Uh, ze zei me ook, uh, Henk van der Kolk... Uh, het zijn wel echte vergaderdieren hoor. Ze zouden <laughs> mij na, na vier uur met de kruiwagen weg kunnen dragen. Maar zij gaan zestien uur door. Ja, het klinkt bewonderend moet ik zeggen. Um, goed, u hebt nu een aanbod gedaan. Uh, uh, waarbij, mensen, waarbij u mensen in staat stelt om uh, wat extra te sparen. Zeg ik nu even in mijn eigen woorden voor hun vervroegd pensioen. Ja, mensen ja. die uh, kunnen nu al wat uh, sparen de laatste jaren dat ze werken. Want dan krijgen ze een belastingkorting ja. als je ouder dan 57 bent. Wat we gedaan hebben is die uh, belastingkorting. Um, die hebben we geconcentreerd op de jaren dat ze 61, 62, 63 en 64 zijn. En bovendien hebben we belastingkorting verschoven van de hoge naar de lage inkomens. En dat Juist. betekent dat mensen met een laag inkomen... die houden er dus um, een flink extra bedrag in de orde van grootte van zo'n uh, 2500, 3000 euro... Uh, extra aan over. En dat kunnen ze dus uh, sparen om de overgang naar, uh, naar hun pensioen, hun vervroegde pensioen, te vergemakkelijken. Nou, laten we even luisteren naar de reacties van uh, Agnes Jongerius en VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes tegen onze verslaggever Hans Andringa. Het lijkt wel een heel goed onderhandelingsspel dat gespeeld is. Gisteren de zaak echt op de spits laten lopen. En vandaag komt minister Kamp met die toezegging. Nou, als u het idee had dat ik puur voor het spel 16 uur achter elkaar vergader... dan zou ik zeggen, doe het zelf eens. Kijk hoe leuk spel dat is. Maar op enig moment moet je dat debat ook tot een goed einde willen brengen. minister Kamp mag de baan op aanstaande donderdag met de Tweede Kamer. En ik doe aanstaande maandag nog een nieuwe ronde in mijn federatieraad. U ziet er opgelucht uit. Zie ik dat goed aan uw zicht? Nou, het zijn uh, mooie toezeggingen, het zijn belangrijke toezeggingen. En juist op het punt uh, waarvan ik uh, vanaf het begin af aan gezegd heb... ik vind dat belangrijk als we allemaal langer moeten doorwerken. Maar voor mensen met lage inkomen, zware beroepen... moeten we het ook echt mogelijk maken om te zeggen...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 Toezeggingen, hè? dat is eigenlijk toch waar het om gaat. Het is nog helemaal geen akkoord, het zijn toezeggingen. En nu moet nog de baan op, zoals uh, Jongerius het zei, en zij ook. Het was al een akkoord. We hadden een akkoord gesloten met uh, wij als kabinet, met de werkgevers en de werknemers. En in die onderhandelingen over dat akkoord wat we in juni 2011 hebben gesloten, heb ik al veel uh, concessies gedaan. Maar je moet toch proberen het samen eens te worden naar dat is geven en nemen. Ja, maar het is maar, nu veranderd akkoord. Ja, dan moeten toch, moet toch weer opnieuw handtekeningen onder. Ja, na dat akkoord nou, hebben we dan. nog drie extra uh, dingen gedaan richting mensen met uh, zware beroepen en mensen met lage inkomens. Nee, maar even, even voor de goede orde, meneer ja. Kamp. Het zijn toezeggingen. Het was al een akkoord, maar het ja. is nu een nieuw akkoord. Dat wil zeggen, daar moeten weer nieuwe handtekeningen onder. En die hebt u nog niet. Ja, ik heb dus van uh, met de werkgevers en de werknemers... zowel met uh, een kleinbedrijf, bedrijf, met VNO en CW... maar ook met de CNV, met uh, MHP ja. en met uh, de vakcentrale FNV... heb ik daar overeenstemming over bereikt. Wat ik nu moet doen, donderdag, in een debat met uh, de Kamer... proberen ook een meerderheid van de Kamer erachter te krijgen. Ja, en, uh, en mevrouw Jongerius moet haar... Uh uh, handtekeningen gestand kunnen doen door haar uh, eigen bonden nog op één lijn te krijgen. De Zeker. meerderheid van haar achterban is tegen. Uh, onder andere... Is dat waar, uh, mevrouw Polak? Ja, meneer, dat, je dat je is waar, want het zijn weliswaar uh, 16 bonden die voor zijn en drie die tegen zijn, maar die ja. drie die vertegenwoordigen twee derde van hun leden. Zeker, maar er is ook een onderzoek gedaan uh, in opdracht van de FNV-vakcentrale onder de uh, mensen in Nederland. En dan blijkt dat uh, twee, derde mens, twee derde deel van de mensen, die heeft het liefst uit de verschillende opties, dat het pensioenakkoord wordt uitgevoerd. Zegt u nu dat het niet uitmaakt of die andere bonden straks achter mevrouw Jongerius gaan staan, want dat zij volgens op toch de meerderheid nou, van de mensen vertegenwoordigen. Kijk, hoe het in de vakcentrale FNV moet, dat hebben ze daar zelf bepaald. Nee, ik vraag het aan u, hoe ja, u daar tegenaan kijkt. Zeker, dat wil ik graag zeggen. Maar het is dus de vakcentrale FNV die een standpunt moet innemen. En ze hebben zelf geregeld dat ze met verschillende bonden werken. Ze ja. hebben 19 verschillende bonden. Die hebben allemaal vertegenwoordigers in de federatieraad. En in de federatieraad moet met een bepaalde stemverhouding... moeten de besluiten genomen worden. En als daar aanstaande maandag volksmogelijkheid volgens de interne regels van de FNV... een meerderheidsbesluit ja, ja. uitkomt, dan gaat het daarom. Zeker, maar zover is het nog niet. Um, um, te meer um, zullen we even luisteren naar Henk van der Kolk... van FNV-bondgenoten, de grootste bond. Want ik vroeg aan hem vlak voor de uitzending... waarom hij dan niet tevreden was met dat bereikte akkoord...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 Ja, Ook met de lobby een druk zetten op, uh, op de politiek, op het parlement, op de minister. Ja, om toch nog wat uh, ja, water in de wijn te doen, om het zo maar eens te zeggen. Ja, want de minister is wel met u uitgepraat, heeft hij uh, inmiddels gezegd. dus uw enige hoop is nu nog gevestigd op de Tweede Kamer. Ja, maar de minister die heeft wat dat betreft die positie al eens vaker ingenomen. Wat is vaker gesteld van. ja, dit is nu toch echt inderdaad uh, het, uh, het laatste, de laatste mogelijkheid. Dit is de deadline, meer zit er niet in. Een, Vervolgens bleek dan een aantal dagen later dat er altijd nog wel wat ruimte zat. Dus ja, dat hoort ook in ieder geval bij de onderhandeling. En we realiseren ons natuurlijk ten eerste dat ja, je echt in de absolute eindfase bent. En dat klopt, daar uh, vervult het parlement ook een uh, belangrijke rol in. Ja, dus u gaat de Partij van de Arbeid met name nu onder druk zetten, neem ik aan? Nou ja, eigenlijk is niet alleen de Partij van de Arbeid. Maar die speelt natuurlijk hierin wel een uh, cruciale rol. Uh, het gaat ook inderdaad voor andere politieke het geldt partijen ook voor de PVV. die wel een bijdrage kunnen leveren. Wat zegt u? Het geldt ook voor de PVV, bedoelt u. Nou, niet zozeer de PVV in dit geval, maar zelfs ook bijvoorbeeld de regeringspartijen. Ik heb het dan bijvoorbeeld over het CDA. Dus uh, ja, het brede spectrum aan politieke partijen, uh, geen enkele partij uitgezonderd, zou je kunnen zeggen. Dat uh, proberen wij in ieder geval de komende dagen te bespelen. Ja, um, u, u hebt in elk geval uh, SP-leider Emiel Roemer aan uw kant. Die hoorde ik op BNN uh, Radio zeggen dat mevrouw Jongerius een verraadster was. Ja, dat moet ik zeggen, dat vind ik dan eerlijk gezegd toch wel een beetje uh, te ver gaan, een beetje veel te ver gaan. Ik vind heel gezegd ook dat het een uh, politicus niet betaalt om in dit geval uh, uitspraken te doen over een, uh, een voorzitter die het best doet van een grote maatschappelijke organisatie. En natuurlijk mag hij ook kritisch zijn op uh, datgene wat, uh, wat in dit geval de vakcentrale de van gerealiseerd heeft. Maar ik vind dat, je gezegd, niet passen. Ik zou in ieder geval ook tegen e Roemen en zeggen... Joh, uh, let nou even op je woorden, uh, focus je nu toch echt inderdaad op de inhoud. Dit helpt niet in ieder geval om het resultaat voor de mensen om wie het gaat uh, te verbeteren. Nee, helpt een motie die oproept het afsplitsen dat wel? Nee, helpt ook absoluut niet. Uh, afgezien van het feit dat ik een FNV-mens ben... en het ook zo is dat uh, de bond waar ik zelf voorzitter van ben... Uh, ja, uiteindelijk toch bestaat het allemaal leden die in eerste instantie gekozen hebben om lid te zijn van de FNV, uh, vind ik het toch geen oplossing. We zijn vooral sterk omdat we onderdeel uitmaken van die ene grote FNV. Um, nou, dat, is, dat doet ertoe. Uh, uiteraard op het moment dat je onderling meningsverschillen hebt zoals nu. Ja, dan kan het ook inderdaad in de weg zitten. Maar er is volstrekt geen oplossing uh, tot afsplitsing. Um, dat is eigenlijk al te makkelijke weg. Daar is niemand mee gebaat. Daar zijn de leden niet mee gebaat, De FNV niet. Uh, dus ja, wat dat betreft denk ik van uh, uh, daar zijn we snel klaar mee niet te doen. Nou, dat was Henk van der Kolk van FNV Bondgenoot. Hij zegt een heleboel, maar uh, vooral dat er geen schisma komt binnen de FNV. Uh, uh, maar vooral ook dat hij rekent op uw reeds getoonde lenigheid, meneer Kamp. Ja, nou, lenigheid, die moet ik ook tonen, want... Bij de aanvullende pensioenen gaat het om de sociale partners. Die hebben het geld opgebracht, die de pensioenfondsen. Het is hun eerste verantwoordelijkheid. Zij hebben de keus gemaakt voor een pensioenakkoord. En ik heb daarmee ingestemd. Ik denk dat ze een goede keus hebben gemaakt. Maar ja, op een gegeven moment kun je niet blijven praten. En we zijn nu al met al, al twee jaar met elkaar aan het praten... hoe we dat precies gaan doen. En ondertussen wordt de situatie steeds moeilijker. Ja, ik begrijp dat. Ik heb u dat vaak al horen zeggen ja. ook vandaag. Uh, maar uh, hij rekent erop dat als, bij de F, als ja. ze blijven tegenstemmen, dat u dan wel weer met iets ja. leuks uh, in uw achterzak uh, aankomt? Nou, hij zei, en daar ben ik helemaal met hem eens, uh, we zitten in de eindfase. En we zitten dus ook in een eindfase. Ik moet nu door. Dat betekent uh, deze week, en uh, ik roep de Kamer op om uh, het pensioenakkoord met de aanvulling uh, te ondersteunen. Uh, de steun van de Kamer is uh, cruciaal, daar zal ik erg mijn best voor doen. Maar ik denk ook dat de Kamer uh, nu de kans moet grijpen... om het uh, met z'n allen uh, eens te worden over de oude dagsvoorziening... en de komende moeilijke jaren samen op te trekken. Ja. De volgende uh, horde die genomen moet worden... is komende maandag de federatieraad. Maar dat zijn de, de, de twee data dat, dat het nu nog uh, kan. En, daarna en is anders moet u terug? Ja, nu, anders is het zover dat uh, het pensioenakkoord niet gerealiseerd kan worden. En, dan? Uh, en in dat geval uh, zal ik dus uh, terug moeten vallen op het wetsvoorstel... wat nu in de Tweede Kamer uh, ligt. Hebt u ook ja. geen meerderheid voor? Dat is, uh, heb ik wel een meerderheid voor, omdat dat uh, in het regeerakkoord staat. Oké, okay. dus daar moet de PVV zich aan houden, bedoelt u? Maar dat doet de PVV ook. Ja. Alle afspraken die okay. wij met de PVV hebben gemaakt, die worden nagekomen. En dat betekent dat ja. uh, dan gaat er de leeftijd naar 66 jaar... en wordt de aftrekbaarheid van de premie voor de aanvullende pensioenen wordt, uh, beperkt. Daarmee heeft het Rijk de zaakjes geregeld... maar blijven de problemen van de aanvullende pensioenen... Uh, en de pensioenfondsen blijven onopgelost. En dat vind ja. ik heel slecht. Ik wil graag met die sociale partners samenwerken... om te proberen samen de problemen op te lossen. Duidelijk. Nog even één actueel puntje. De dekkingsgraad van de pensioenfonds is weer naar beneden. Beneden de 100 procent. Ook van grote fondsen als Zorg en Welzijn en ABP. Uh, soms zelfs 95 procent. Onder de 95 procent. Gaat u net als donderruim een jaar geleden weer eisen... dat de fondsen met een herstelplan komen? Daar zijn regels voor afgesproken en die regels ga ik toepassen. Het is, wel zo is dat, dat u dan dat... ja? want ik weet Zeker, die regels ja, ja. ga ik toepassen. En dat ja. is ook absoluut noodzakelijk, wilde ik u zeggen. Want het is zo dat um, om te kunnen indexeren... en indexeren is alleen maar dat je elk jaar uh, het pensioen aanpast aan de Zeker. geldontwaarding. Om ja. dat te kunnen doen heb je een dekking in de pensioenfondsen nodig van zo'n 130%. U zei dat uh, veel pensioenfondsen zitten beneden de 100%, u noemde 95%. En dat betekent dat we daar met een heel groot probleem zitten... Het dat de komende jaren de aanvullende pensioenen niet geïndexeerd kunnen worden. En dat betekent da weer kortingsmaatregelen. Ja, de AOW die, uh, wordt door uh, het Rijk wel geïndexeerd. In de aanvullende pensioenen is dat niet mogelijk. En daarom dat ik zeg, die sociale partners en ook Henk van der Kool, en ook FNV Bondgenoot en Abfa Cabo, ze hebben er het allergrootste belang bij om met uh, ons en met elkaar samen te werken. Om nu niet meer langer te blijven praten, maar de problemen daadwerkelijk aan te pakken. Er ja, wordt gekort binnenkort weer. Uh, in, niet indexeren is al feitelijk uh, korten. korten. En, uh, en als, de, als de situatie niet verbetert... dan is de dreiging van de nominale korting ook aanwezig. Ja, want u zult blijven staan op die eisen van boven 105 procent. Ja, ik pas gewoon de wettelijke regels toe. Ja, u gaat niet de rekenrente aanpassen. Ik ben bereid om in het kader van het pensioenakkoord... tot een andere systematiek te komen... waarbij je op een andere manier met rente omgegaan kan worden. Dat is een van de kernpunten van het pensioenakkoord. En het lijkt mij een goede zaak om dat te gaan toepassen. Juist. Als er geen akkoord is, geen rekenrente aanpassen. Als er wel een akkoord komt, gaat u de rekenrente aanpassen? Um, ja, wat de, de rekenrente is weer een heel verhaal apart. Kom ik graag een keer voor terug. <laughs> Goed. Uh, in dat geval uh, hebt u uh, uw eigen gesprek afgesloten. Hartelijk dank, meneer Kamp. Dank u, mevrouw Pelak. <zotstutters> Lees het ook maar voor. Um, op ons ministerie van Financiën wordt volgens bronnen van RTL Nieuws nadrukkelijk rekening gehouden met het bankroet van Griekenland. Een gecontroleerd faillissement, zo heet het, om te voorkomen dat er paniek uitbreekt in de financiële wereld. Als Griekenland failliet gaat, wat heeft dat dan voor consequenties? Ik ga daarover praten met econoom en hoogleraar overheidsfinanciën Bas Jacobs. Uh, goedenavond, ja, Bas. We kennen elkaar zo goed. Ik kan echt geen u tegen je zeggen. Dus um, uh, welkom. Goedenavond. Uh, ja. RTL uh, meldde vanavond dat binnen het ministerie van Financiën... wordt gedacht dat het faillissement onafwendbaar is. Hoe waarschijnlijk is een bankroet? Mag ik, ja, ik, ik ken geen enkele econoom die... Uh, uh, die geloofde dat het Griekenland het zonder faillissement gaat redden. Nee. Dus uh, het maar is een fictie van onze politici dat, die ze al ongeveer anderhalf jaar proberen hoog te houden ja. dat een, uh, een herstructurering is dan een netwoord dat je dat gecontroleerd uh, afbouwt uh, in ruil voor hervormingen. En op dit moment is de is de, de Europese politiek bezig om de schade voor de Griekse economie te maximaliseren. Maar goed, nu betekent het dus dat als er op het ministerie van Financiën wordt gepraat... dat niet alleen economen tot het inzicht zijn gekomen, maar ook politici. Ja, rijkelijk ja. laat. Ja. En uh, inmiddels is uh, de, ja, de, de, de problematiek in de eurozone zo gigantisch veel groter geworden... Ja. dat je... Eigenlijk achteraf terugkijkt. hadden ze dit niet anderhalf jaar geleden kunnen bedenken. Maar dat gaan we niet doen. We gaan niet terugkijken. We gaan vooruitkijken. Uh, Bovendien, ik wou nog even. wel, het zijn geruchten nog steeds. We weten het allemaal niet zeker. Maar die hebben natuurlijk in financiële markten. het effect van een self-fulfilling prophecy of niet? Absoluut. En ja. daarom vind ik het ook heel gevaarlijk dat ze dat op deze manier doen. Ja, Merkel uh, heeft het alweer tegensproken, Maar waarschijnlijk ook om die ja, reden. Ja, ja want ja. Uh, uh, je kan uh, zoals Barry Eichengreen... dat noemt de mother of all crisis in gang zetten... op het moment dat je gaat speculeren op een uh, exit van Griekenland. Want al die Grieken zijn natuurlijk nu bezig... om al hun geld over de grens te parkeren. Ja, maar net zo zei je dat het al anderhalf jaar geleden uh, had, had, uh, had moeten nee, gebeuren. Nee, nee, er zijn twee dingen die... Uh, anderhalf jaar geleden wat er had moeten gebeuren... Griekenland zat zo diep in de nesten... had er via... Uh, uh, uh, uh, dat uh, zeg maar, had nooit die schulden kunnen afbetalen. Mm. Dus dat een deel kwijtgescholden moeten worden in okay. ruil voor hervormingen. Dat is niet gebeurd. Nu zijn die schulden helemaal. Uh, onbeheersbaar geworden. De Grieken, wat ze ook doen, komen niet meer uit het gat wat ze uh, hebben gegraven. En uh, dus is het een uitzichtloze situatie voor Griekenland. Ja. En uh, het, het recept blijft nog steeds hetzelfde. Zorg ervoor dat die schuld op een bepaald uh, beheersbaar niveau staat. En als je die dan die hervormingen doorvoert, dat Griekenland perspectief ja, okay, heeft. Oké, maar dat gaat niet. Dat is blijkbaar ook alweer een gepasseerd station, want men speculeert nu over een faillissement. Een gecontroleerd faillissement. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Uh, heem, ja, Ik kan me daar niks bij voorstellen, want het is een zeer ongecontroleerde toestand... op het moment dat je uh, ja. over dit soort dingen begint na te denken. Want je moet gaan nadenken over welke contracten hebben we nog staan in euro's. Hoe gaat als Griekenland uh, eruit gaat, gaan ze dan de drachmen weer invoeren? Hoe gaat het dan juridisch allemaal afgewikkeld worden? Het wordt één grote chaos uh, als je dat probeert. Ja, want wat zijn de gevolgen van een faillissement? Laten we eerst in, in eerste plaats voor Griekenland zelf. Wat zijn de gevolgen? Nou, je als... Uh, maar het hangt wel de, de, van de vraag of ze binnen of buiten de euro blijven. Dus, ja. Maar uh, ik denk dat uh, wat er gaat gebeuren is dan dat... Uh, uh, uh, als Griekenland niet meer aan haar schuldverplichtingen kan voldoen... Uh, zal ze uh, misschien ook zo kwaad zijn op de eurozone dat ze eruit stapt. Ik zou dat onverstandig vinden, maar als ze dat dan doet... dan uh, denk ik dat ze een, nou ja, die, dat financiële systeem ligt in duigen. Dus de banken zijn er allemaal failliet gegaan. Ja. De overheid is failliet gegaan, krijgt geen toegang meer tot de kapitaalmarkt. Uh, de ECB... Geeft heeft ook geen steun meer aan de, het Griekse bankensysteem. Dus die, zijn helemaal, die gaan een grote depressie in. En die werkloosheid gaat misschien naar 30, 40 procent van de beroepsbevolking. Uh, ze hebben tien jaar lang geen groei. Nou ja, dat soort scenario's moet je aan denken. Ja, maar je zei in een bijzin... Uh, uh, ik zou het onverstandig vinden als ze uit de euro gingen. Aan de andere kant, volgens mij is een van de grote problemen van Griekenland... is dat ze niet kunnen concurreren binnen die euro. Dus als ze dan toch nog iets met die economie willen doen... Hè, zou het misschien wel verstandig zijn... Om uit die euro te dus er gaan. Er zijn veel gehoord argumenten dat als je uit de euro gaat, dan gaat je wisselkoers ja. uh, omlaag. Je drachma wordt minder waard. En dan kan je beter concurreren. Ja. Dat is alleen maar tijdelijk zo. Want het probleem bij Griekenland is structureel dat uh, hun arbeidsmarkt is gewoon niet goed georganiseerd is. Ze hebben uh, hele sterke vakbonden, hele sterke regulering. En dat is de fundamentele reden dat ja. zij niet productief genoeg zijn om te, mee te kunnen doen. Dus, dus om, dan helpt het niet. Om uit, dus het, uh, het helpt even uh, tijdelijk. Uh, maar uh, je het is een reëel probleem dat je eigenlijk. Of ik monetair probeerde op te lossen en dat lukt niet. Wat is het gevoel voor Europa? Nou, als wij, Het faillissement van Griekenland heeft, uh, heeft overzichtelijke gevolgen... voor Europa, voor zover het de Griekse schulden zelf betreft. Want Griekenland is gewoon niet groot genoeg om een hele grote impact te hebben. Waar het met name over gaat, is dat die financiële markten op hol zijn geslagen... sinds het totale onvermogen van de euroleiders om die crisis te managen. Dat hmm. de boel is overgeslagen naar Portugal, Ierland, nu ook Spanje en Italië. En uh, als... Uh, de Griek, als de Grieken in default gaan... Uh, dan denk ik dat uh, me bij het totaal gebrek aan zeg maar, actieve instrumenten om dat goed nu te managen... dat crisismanagement te doen... Uh, uh, denk ik dat dat uh, tot een enorme turbulentie in de eurozone gaat leiden. Ja, En misschien ook wel weer tot een nieuwe bankencrisis... want er zijn Absoluut. natuurlijk heel veel Europese banken... die allemaal van die waardeloze staatsobligaties ja. voor het Griekenland hebben. En uh, uh, ja. als we die banken niet drie jaar lang hadden dooretteren... dan uh, hadden we dit probleem nu niet gehad. We hebben drie jaar lang te weinig gedaan met die bankenhervorming... het slaat nu weer als een boomerang op ons terug. Uh, banken moeten hm. zoals Lagarde van het IMF zegt, zo snel mogelijk geherkapitaliseerd worden, want er komt zwaar weer aan. En uh, uh, ik denk, je ziet het al aan de aan de, uh, de, de interbankaire markten, die zijn langzaam weer aan het bevriezen. Hm. De alle Griekse banken, uh, Ierse banken, Portugese banken hangen aan het infus van de ECB. De Cajas in Spanje, uh, de Duitse Landesbanken, grote delen van het Franse uh, financiële systeem krijgen geen geld meer. Allemaal omdat waar in 2008 banken waren, dat die, ris die risico's van de hypotheken niet meer te innen waren, zijn het nu die obligatierisico's. Maar je schetst nu een doemscenario... Uh, afgezien van dat het een doemscenario is... is het ook nog een onontkoombaar doemscenario, lijkt het wel. Nou, Het is niet onontkoombaar als onze euroleiders ophouden uh, met ruzie met elkaar te ja, maken. Ja, maar onze euroleiders zijn en onze euroleiders. We moeten, we moeten een paar dingen regelen. Eén, uh, de ECB moet het onbeperkte mandaat krijgen om te interveneren op de markten... om banken te steunen en overheden die liquiditeitsproblemen Wat hebben. Wat niet echt haar taak is. Nee, en daarom moet je ook een uh, fiscale backup hebben van de ECB, zodat je het monetaire beleid niet in de wielen rijdt. Wat moet ik me daarbij voorstellen, een fiscale nou, backup? Nou, uh, bijvoorbeeld Eurobonds uh, voor een aantal okay. specifieke doelen. Eén, financiering van de ECB als ze, als ze verliezen maakt op haar openmarkttransacties, Want dan hoeft ze niet de geldpers aan te zetten om die verliezen goed te maken. Scheid je? Het monetaire deel van de, van de politiek en de financiële stabilisatie van de markten. Bovendien, het bestrijden van paniek op de financiële markten... hoeft niet veel geld te kosten, want als is obligatie. We houden dus weten, nou, als de boel echt helemaal fout gaat... kan ik als het misgaat altijd mijn obligatie inleveren bij de ECB. Stopt dat die marktpaniek op de obligatiemarkten. Hm. Maar ja. uh, en we moeten dat noodfonds moeten we uit de politiek halen. <laughs> ik bedoel, dus onze we moeten brand... de politiek geloof ik uit de politiek <laughs> halen zo langzamerhand. <laughs> de, de, de noodfonds, dat noodfonds is eigenlijk een soort brandweerauto... wat helpt om uh, in uh, schuldenlanden zoals Griekenland... de boel op orde te brengen, te herstructureren. Uh, maar ja, daar mogen nu alle parlementen ja. over beslissen. En uh, die kunnen dat blokkeren. En daardoor is het eigenlijk een doodfonds in plaats van een noodfonds. Ben jij verkiesbaar? Ik uh, ben geen <laughs> politicus, daar ben ik technisch ongeschikt voor. Uh, waar, moesten er niet wat meer economen onder de politici komen? Ik uh, zou willen dat het waar was. Maar we moeten ook daar roeien met de riemen die we hebben. Alle politici kunnen me bellen voor advies. <laughs> Goed, uh, ik sprak met Bas Jacobs. Dat u het weet, hoogleraar overheidsfinanciën. Bel hem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 Rather be with you, Joshua Redden. Barcelona, Real Madrid, vandaag, Yuri. Dat is toch wel een van de mooiste klassiekers. Ja, twee fantastische namen in uh, in de grote voetbalwereld en uh, ook nog eens twee leuke ploegen die durven te voetballen. Ja, jammer. Hè. Op zo'n dag dat Barcelona-Milaan is. Maar goed, de bekende stemmen stem van voetbalverslaggevers Evert de Napel en Jury Mulder waren. Dat naast hun werk op tv leveren ze ook al zeven jaar lang het Nederlandse commentaar bij het populaire voetbalspel FIFA. En een deze dagen komt een nieuwe versie uit. Veel liefhebbers zullen zich verheugen, juist ook op dat commentaar. En daarom ga ik met de beide heren praten. Evert de Napel, Mulder. Dag. Dag. Dag. Dag, ja, ik, ik, ik zeg dat even om ook te weten dat Jurie Mulder is, want die zit in Enschede, vandaar. En Evert de Napel zit naast mij. Om even een beeld te krijgen, um, uh, Evert, FIFA is een voetbalspel voor op de computer... waarbij spelers zelf de voetballers aansturen. En jullie leveren dan commentaar, hoe werkt dat? Nou, wij zitten uh, een, een paar dagen per jaar zitten we in de studio in Utrecht... In een heel klein hokje. Ongeveer een tiende van deze studio. En dan zitten we met z'n tweeën zitten we daar tegen, een, ja, tegen elkaar te praten. En we zien niks. Oh, en is dat leuk, uh, Jorie? Wij maken ons geweldig. Hé, <laughs> <Hey>, Jorie. <laughs> nou, ik vind het ja, wel uh, heel erg uh, leuk om te doen, inderdaad. Hoewel ja. het is soms ook wel eens, als je zo'n ordner met zeg maar. Uh, nou, een zinnetje of uh, 1500 dan voor je kiezen 1500 krijgt, je zinnetjes. Liggen, <laughs> ja. Dan denk je na twee uur inspreken, ik heb die stem van even, nou wel even genoeg gehoord. <laughs> nou, laten we dan <laughs> nog even gaan kijken. Of we luisteren vooral. Goede aanval, maar de bal is nog net niet bij hem. Cristiano Ronaldo heeft hem. Hij heeft de bal terug en kan nu een voorzet geven. verdediging blot. Kaka probeert te vergeven zijn ploeggenoot te bereiken. Cristiano Ronaldo heeft hem. Er wordt gefloten en er is gevlacht het was buitenspel. Dus, jullie zijn een soort hoorspelacteurs. Jullie, jullie spelen iets wat je niet ziet, wat niet gebeurt. Iets virtueels. Ja, klopt. Ja, ja. We hebben het eerste jaar of het tweede jaar hebben we een keer uh, een, een paar videobanden erbij gehad. Maar daar mochten we dan weer niet over praten. Maar dat was om ons kennelijk in de stemming te brengen. Maar dat werkte ook niet. Dat werkte ook niet, dat wordt je ook? Nee, dat werkte niet. Het werkt nu <laughs> wel vol. Ja, ja. ja want het, het spel schijnt gigantisch verkocht te worden. Ja, dus. Het schijnt ongelooflijk te zijn. Ja. Jury, hebben jullie een rolverdeling eigenlijk? Ja, ik ben, meer, ik ben uh, de color-commentator. Uh, dus uh, het is eigenlijk een beetje vanuit het Engelse. Ja, in Nederland kennen we dat niet zo. Dat je met z'n tweeën een, uh, een voetbalwedstrijd uh, bekommentarieert. Ja, er uh, wel, maar niet allebei. Nee, nee. nee. En, uh, en in, in Engeland en in andere landen is dat wat, uh, ja, wat, wat gewone. En, uh, ja, en dat was voor ons, en ik denk zeker voor Evert ook, uh, best wel uh, moeilijk omdat uh, in Nederland als de color guy, die zegt dan iets tactisch of zo. Maar ja, ik moet ook gewoon dingen beschrijven die ik zie. En ja, dat ben ik natuurlijk uh, eigenlijk niet gewoon. Want ik ben een soort analyticus. Maar dat hindert ook niet, want je hebt van tevoren opgeschreven zinnetjes voor je. Wat kan het schelen dat je dat niet nee, gedaan bent? En, en, uh, nee, en ik vind het, ik vind het ook, uh, ik vond het eigenlijk ook, het is wel een leuke vorm eigenlijk. En ik wil het eigenlijk ook een keer in het echt met even doen. Dus doen. Gaan we ook <laughs> doen. doen. Ja? is dat zo even. Ja, Heb ja je toch? dat geregeld bij de NOS? Ja. Nou, ik denk dat we het bij de regionale omroep voor elkaar krijgen, Juri bij TV Oost. Waarom daar lukken. wel? Dat heeft een hoog uh, oude hoergehalte ook wel, hè? of niet? Ja, nee, maar precies. het is hartstikke serieus. Het is hartstikke serieus. Ja, Juri en ik zijn heel erg serieus. Af en toe dan liggen we een kwartier onder de tafel. Maar, uh... Nou, ik wil dan toch... Het is ook soms nou. heel melig. Ik laat, wil laat nou, ja. eerst even luisteren. Ja. Dan mag je commentaar geven. De eerste helft zit erop. Dat gebeurt soms in het voetbal. Volop kansen, maar geen goals. Ja, Het is gewoon een goede wedstrijd. Even. Maar ja, soms gaan die ballen er gewoon niet in. Yeah. yeah. Precies, nee, ja. maar dat is. Kijk, het is natuurlijk ook heel moeilijk om, om, om, om heel specifiek en gedetailleerd op, uh, uh, op bepaalde situaties commentaar te leveren. En, en in die, door de jaren heen, zeg, we doen het nu zeven jaar, dan bouwt het natuurlijk een enorme bibliotheek van zinnen bouwt zich op. En dan wordt het wordt dan wel steeds gespecificeerder. Maar ja, in het begin was het uh, kijk dit soort algemeenheden inderdaad. Daar zit, het, daar zit het meer vol van dan als je naar een gewone wedstrijd kijkt. Dat is natuurlijk ja, wat. maar dat zou je toch op tv gewoon niet flikken, of wel? Nee, nee, dus, nee, maar nee. juist die clichés, die, zo, die zijn dan weer eigenlijk wel grappig om uh, te luisteren. Mijn zoontjes spelen het, en ik hoor dat dan uh, af en toe uh, mezelf uh, uh, ja, in het, uh, uit een andere kamer. Want je kunt jezelf, ja, eigenlijk verschrikkelijk om jezelf te horen. Maar, uh, ja, ik, maar, maar ik moet van. er dan soms wel om lachen. Ja. Zijn, er zijn studentenverenigingen die, die ons naspelen en die dan ook de rol van Jury en Evert hebben... En, en die daar geweldig veel lol... dus het is ook een soort cult geworden. Ja, jullie hebben een soort cultstatus bereikt, volgens ja. mij. Klopt dat? Ja, maar ik moet wel zeggen dat het spel... door de jaren heen Jury steeds beter is geworden. Ja, Evert. Maar het spel, jullie spel bedoel je? Want het spel het wordt spel. door de spelers ja. zelf natuurlijk ja, gemaakt. Ja, oké, okay, maar, maar er, er zit zoveel, wat Jury net ook zei... er zit zoveel ja. bulk in, in, in, in... het is, het is werkelijk ongelooflijk... zoveel als wij ingesproken hebben in die zeven jaren. Soms denk ik wel eens... ja. Waarom doen we dat nog? Want alles is er toch al. Maar ja. iedere keer heb je weer aanvullingen, en wordt het kennelijk toch weer beter en sneller. Ja. Maar ook het spelletje, als je het spelletje zelf speelt. Ik bedoel, ik speel dan soms wel eens tegen die jongens van mij. Ja, en het is echt, uh, je kunt inderdaad echt gewoon stiffies geven en mensen passeren, balletjes tussen de benen tikken. En, en mij lukt het dan niet. Een paas over 40 meter. Weet je wel? En, en, en daar is dat spel ook enorm in ontwikkeld. Die jongetjes die kijken uh, of die spelen liever dat spel dan dat ze vanavond naar uh, milaan uh, Barcelona. Kijken. Nou, dat is ook achterlijk. Ja. ja, dus de commentatoren van die spelen... die zijn heel belangrijk aan het worden. Ja, ja, ja, ja dat bij, moet je dus kind... aan jullie lichaam ja. Lichaam. ja, bij, kinder, bij kinderen ja, ja. En, en hun ouders, ja. met name hun moeders... Zijn, worden wij ook ja. herkend aan onze stemmen. Juri, ben jij nog te selecteren eigenlijk als speler ook? Of niet? Eh, uh, nee. Nee, nee, nee. Niet nee, dat je nee, weet? Nee, oh nee, nee, nee oké. Okay. Nee. Okay. Nee. Ze zouden eigenlijk een spel moeten maken voor uh, oud of zo. Ja. Oud-Nederland <laughs> ja, tegen Europa. Ja, Kunnen oh, we ja. ons voorstellen, dat wordt er niet? Ja, al was het maar... Ja, goed. Um, wat, zijn jullie wat is die favoriete uh, zinnetje, Evert? <laughs> nou, bijvoorbeeld een geweldig schot van Cristiano Ronaldo. Dat vind jij toch ook, Jorie. Ja, maar dan moet die voorzet wel goed komen. Want als die voorzet er niet aankomt, dan kan hij hem ook niet zo schieten. En dat staat dan niet in de originele tekst, maar dat passen wij dan weer aan. Daar hebben ze, af en toe heeft de, te, de titelregisseur daar wel wat moeite mee, dat wij ons dan niet aan de tekst houden die op het papier staat, ja. maar wij willen ook onze eigen inbreng hebben. Maar je gaat toch nooit aan elkaar vragen, dat vind jij toch ook? Nou ja, dat zeg je toch niet? Dat doe je nee, toch niet ja, in zo'n zo situatie? Ja, ja, dat nee, maar dat doen die Engelsen dus wel, Kleri. Uh, dat, dat doen is die Engelsen rare. wel, oké. Okay. Ja, en, en je krijgt ook steeds zinnen als uh, um, uh, nou, dit zal de trainer niet leuk vinden. <laughs> uh, maar in Engeland zeggen ze dat wel. De trainer wil not be pleased uh, with this game. En, en dat is heel vreemd. Dus die, die bedienen zich van een ander vocabulaire dan de Nederlandse commentatoren. Ja, wat is jouw favoriete zin? Nou, die ik net zei, uh, oh, ja. dat die voorzet goed moest komen. Maar ja, ik vind ook dat als je op doel schiet, dan moet die wel op doel komen en niet 10 meter eroverheen. Nee, dat, dat, zou ik, dat zou ik ook zeggen. Ja. <laughs> en, en mijn favoriete zin, en die probeer ik elk jaar weer. Uh, uh, vooral mijn zoontje Alexander, die, die speelt het heel graag om, er, om een keer in te krijgen. Ja, ze schrappen hem steeds, ze zeggen van... Alexander, je moet linksboven drukken, niet rechtsonder, want dan gaat hij er nooit in. <laughs> maar ja, weet je wel, dus dat hij dat dan een keer speelt en toevallig die zin voorbij komt. Maar ja, het, het IE uh, Sports, uh, die uh, schrapt hem. Nou, die, gaan we, die gaan we bij uh, 2013 gaan we die zin erin krijgen, Juri. Ja, en jullie gaan het voor die tijd dus nog bij de wat was het, lokale radio. Uh, of Wij gaan een keer echt radio, commentaar echt geven met, uh, de, dat ik de hoofdcommentator ben en Jordi de Colorman, zoals de Engelsen dat noemen. Een echt, een echt Nederlands woord hebben we daar niet voor. Nou ja, we doen het nu altijd bij die spelletjes. Dus het is misschien ja. wel leuk om het te nou, We gaan het een keer echt, echt doen proberen. Ja. Nou, Moet wel wie... snel zijn, even, of niet? Want mm. hoezo? Nou, ja, even, die houdt langzaam van... met pensioen. Ik bedoel, die, was al, die is al drie, vier keer met pensioen gegaan. <laughs> Maar juist door dit spel wordt hij steeds weer bij de NOS ingezet. Want Evert is dus bij de generatie van uh, 8-jarigen tot uh, 18-jarigen enorm populair. Is bekendste uh, commentator van Nederland. Hoe komt dat, Evert? Dat ja, komt door het fifa spel Dat komt alleen maar door het fifa spel ja. ik ga, Het eerste wat ik doe is dat nou thuis op gaan zoeken. Ik had er nog ga nooit... Ik eens een keer van... spelen, Kevin. Ik ga het spelen. Ik ga het spelen. Ik, ga het ja. spelen. ik heb altijd al voetballer Nou <lacht> Nou ja goed, het lijkt mij heel goed voor mensen die gefrustreerd zijn omdat ze nooit... Prof het is echt een mooi spel in elk geval. Oh, Oké, okay. Goed, uh, deze wedstrijd is voorbij. Hoe eindigen we? Zo. Ja. <laughs> Stilte om. Goed, Everton Apel, Jurie Mulder in elk geval te bewonderen in uh, FIFA 12 via internet. Dank jullie wel. Zo. En uh, u begrijpt het, de tune, die lieten zij gaan. Dat willen eigenlijk de meeste luisteraars ook, dat wij daar niet doorheen praten. En zij hebben dat niet gedaan. Uh, morgen zit hier Mieke van der Wij En ik wens u een hele goede nacht. En een laatste glas in steen. Radio 1 en de Miljoenenota.